Michel Koenen met het NOS Journaal. Bronnen bevestigen dat Kamervoorzitter Van Miltenburg opstapt. Ze komt over een uur in de Tweede Kamer met een verklaring. Wat ze gaat zeggen is niet bekend, maar er wordt dus rekening mee gehouden dat ze aftreedt. Van Miltenburg ligt onder vuur omdat ze in de Teven deal een kopie van een brief van een klokkenluider liet vernietigen. En daarover niet zei tegen de commissie Oosting die de deal onderzocht. Staatssecretaris Dijksma is hoopvol over de afloop van de VN Klimaatop in Parijs. Ze gaat ervan uit dat landen zullen instemmen met het klimaatakkoord. In de eindtekst staan verregaande voorstellen om de temperatuurstijging op aarde te beperken. Er wordt gesproken over een stijging ruim onder de 2 graden, mogelijk zelfs niet meer dan 1,5 graad vn secretaris generaal Ban Ki-moon noemt het een historisch akkoord. Het is voor het eerst dat er een juridisch bindend verdrag wordt gesloten... waarbij de deelnemende landen afspreken... dat ze de uitstoot van broeikasgassen gaan terugdringen. Aan het einde van de middag wordt er in Parijs over het slotdocument gestemd. In Chili heeft de politie een oud-militair van 62 opgepakt op verdenking van moord. De man is aangehouden nadat hij afgelopen woensdag op de radio vertelde... over 18 executies die hij uitvoerde tijdens de dictatuur van Pinochet... De generaal was tussen 1973 en 1990 aan de macht in Chili. En schaatster Marit Leenstra heeft brons veroverd op de 1000 meter bij de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen. En daarmee plaatste de vriezin van 26 zich voor het WK afstanden in Colomna. De Amerikaanse Brittany Bow won de 1000 meter. Haar landgenote Heather Richardson werd tweede.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 Dit is kerst met CFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag. We're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 En dat was een, de single van Nico en Vince, hoor, de Am I Wrong bijzienerband. Ja, met dat uh, mama appelsap uh, momentje erin, hè? Ja, ja For having a biertje. Ja, yeah. dat zingt hij toch echt, hoor. Door. For having a biertje. Ja. Wat wil je nou nog meer? Elf minuten over vier, Goede Goedemiddag. We gaan op naar de opening van de ijsbaan. Zo duidelijk om vijf uur hier in het centrum. Heel veel lekkere muziek op de radio, waaronder duizend van de Pepsi Shop Boys. Hier is West End Girls.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 Put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 Dank in ieder geval daarvoor aan die collega's daar in Bloemendaal. En wij gaan door met de lekkere muziek waaronder deze van Kaigo. Here is Here For You. We'll be passing by and they'll be waiting time. Just waiting for new. And while they're chasing dogs we'll be dancing in the dust. Cause we're coming through.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 www.dierenthuiskennemeland.nl Want ook Dolly verdient een thuis. En dat was het dier van de week van ZFM. Hoe kan het dan ook anders, hè? Dolly. Dolly. Dolly. Dolly. Dus ga voor Dolly of een van de andere leuke dieren naar Dierenthuis... aan de Keizersstraat nummer 5 hier in Zandvoort. En hier is Murray Murhead, een one night in Bangkok... The chess world in a show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 Aan de tolweg. Tina deden we even lekker mee hè, met deze gouden houden van van You're Jordan One Night in Bangkok. Ja, met staandeis. ZFM. ZFM. ZFM. Al 25 jaar, een zee van muziek.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 Zo gaan we weer bijna op naar het gedicht van de dag bij CFM. Ja, die mag je weer niet gaan missen. Kerstgevoel is daar ook bij het gedicht van de dag. Joris Jili en de Klemmer live. Tijd nu voor Sport Korts. Uh, allereerst hockey. En ook de hockeysters zijn ontroond in de World League. In navolging van de mannenploeg is ook het Nederlandse vrouwenteam... ontroond in de hockey World League.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 En sinds zijn binnenkomst is hij de grote bliksemafleider geweest... voor alle ellende die rond zijn heren hing. Treurnis, woede en achterkamertjespolitiek... hebben allemaal plaatsgemaakt voor positieve opwinding om één man. Foppen, back on track. Zo is het maar net. En dat was een sportkort bij CFM. Zodat het gedicht van de dag, meneer Sarah Larson. My day as if it was the last. Pass doing it.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 Zo komen we al helemaal in die kerstweer, Robert-Jan. Ja, die vanmorgen is ook minstens nog. Oh, Ja, Morgen weer luisteren om kwart voor vijf bij voort op zondag. Ah, we hebben ervan genoten. De moeder is rijk, de spirit's op. We're here tonight. Oh, dat's enough. We can stand, we can have a wonderful Christmas time. Stand, we can have a wonderful Christmas time. Stand, we can have a wonderful Christmas time. In het mooie kerstgedicht van de dag bij CFM. Hoi, McCartney en Wonderful Christmas time. CFM is klaar voor de kerst. Een jaar geleden, Albert Jan, jaren geleden ook al. En toen hadden we zo'n mooie spot daarvoor. Nou gaan we nog één keer naar luisteren. In het kader van 25 jaar CFM. Kerstboom glanst, dit is feest in het hele land. En de radio brengt gezelligheid in huis. CFM zand voor een vrolijke kerstfeest. Leuk om weer een keer terug te horen deze oude kerstjingle van CFM. And I wonder if I ever cross your mind, for me it happens all the time, it's I a quarter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 Helemaal, helemaal weer live. live. Ja, ja, ja, ja. De Niet Niet in Nee, helemaal. Helemaal, helemaal live in de studio, aan de tolweg. 10A. En vergeet niet te stemmen op de top 40 van de vinyljaren. En dat kan allemaal via de app. De CVM app. Gas ja. te downloaden, Play Store, nog. App Store, Windows Store. Morgen. morgen nog, de <laughs> laatste dag.